Gemeente, goedenavond. Ik mag u namens de kerkraad allereerst nog herinneren aan de flyer die u bij de uitgang mee kunt nemen. De flyer van Revelation. Het nieuwe jongerenwerk voor 16+. Plus. Op die flyer staat ook info voor aanstaande vrijdag. De Revelation-info-avond die je zeker niet missen mag. Zullen wij nu samen deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat hij begon nooit los zal laten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit psalm 99. Wij zingen nu vers 1 en vers 2. Daarna willen we ons geloof beleiden en zingen we als amen op onze geloof is het achtste vers van psalm 99. Nu vers 1 en 2, straks vers 8 van psalm 99.